Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het meisje dat vermist werd in Noord-Holland is teruggevonden... Het gaat om Xiao van 19, die woensdag weggelopen was van huis. Vandaag was er een grote zoektocht in de duinen bij Bergen. Maar ook aan mensen in school en Heer Hugo Waard werd gevraagd om naar haar uit te kijken. Ze is uiteindelijk gevonden in Heer Hugo Waard. Volgens de politie heeft ze meerdere dagen niet gegeten en zou ze er daardoor slecht aan toe zijn. In Utrecht komt een supergrote coronatestlocatie. Op een parkeerterrein bij de jaarbeurs zijn ze gestart met het bouwen van drie grote hallen vol met teststraten, vertelt de GGD. Ja, het wordt een grote testlocatie, een zogenaamde XL-locatie... waar we straks ongeveer 10.000 testen per dag uit kunnen voeren... en waar 40 teststraten in komen. Het gaat er wel anders uitzien dan de teststraten die we nu kennen. Want we zijn eigenlijk gewend van alle beelden... dat dat door middel van drive-thrus gaat met auto's. Maar deze teststraat is zo ingericht dat je uit de auto stapt... het gebouw binnenloopt en daar getest wordt. Bouwvakkers zijn vandaag begonnen met het neerleggen van de vloerplaten. Over twee weken moet de XL-testlocatie klaar zijn... Er worden de komende tijd nog meer van die grote hallen gebouwd. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Een groot deel van Griekenland gaat vanaf dinsdag in gedeeltelijke lockdown. In het noorden en in Athene moeten cafés, restaurants, theaters en sportscholen dicht. Er zijn namelijk steeds meer coronabesmettingen. In het hele land gaat een avondklok gelden. Het is allemaal tot zeker eind november. En Sean Connery is overleden. De Schotse acteur is de allereerste James Bond. Hij speelde in zeven films van de serie. Daarna speelde hij in nog veel meer films. Voor zijn rol in The Untouchables kreeg hij in 1988 een Oscar. Sean Connery in The Good evening, Ladies and gentlemen. Friends. And a few enemies. Yeah. Sean Connery overleed vannacht in zijn slaap. Hij was 90 jaar.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 Précautions, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sent toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris Plus on va briller sans courage Sa bonne humeur et son esprit Paris ça toujours Paris Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Et nous contraindre à faire le soir En pyjama dans notre cave On aura beau par des Ucazes Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz Des mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures Paris ça toujours Paris La plus belle ville du monde Au fond, de nous, son éclat ne peut-être assomvri. Ah, il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Ah, sera toujours pareil. The gum, the plum, que ma foi, depuis octobre Que les robes soient beaucoup plus sobres Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'égrettes Que les couleurs soient plus discrètes Bien qu'au gala on élimine Les chinchillas et les germines, Que les bijoux pleins de décence Brilleux surtout par leur absence Que la beauté soit mon voyant Moins effronté, moins flot flottante Paris sera Paris La plus belle fille Wat een lekkere opening van de derde helaas uur van wordt op zaterdag bij CFM. We draaien om een verzoek, deze zeer van zot. en inderdaad uh, Paris. Als eerste naar het nieuws en weer van 4 uh, uur, dat betekent het uh, derde uur. Voor wie uh, duiden we deze Zat uh, eigenlijk? Dat is, dat is leuk. Ik bedoel, die coronavriese... Uh... Uh, coronacrisis is natuurlijk. Uh, corona vliezen en ja, Ik ja, ja, ja. krijg het woord. Maar, uh, maar goed, we hebben veel luisteraars en we krijgen vele verzoekjes binnen. En deze was van Maarten en S. Oké, okay, dus, nou Maarten, die, die Paris. dan uh, werk je bij de NS en dan moet je thuis werken. Dat ja. is ook leuk. Oh ja, dat is het. Dat is beter. Een treintje bouwen. Een treintje Oosterhuis waarschijnlijk. Ja. Nou, he, goed. dat kan niet wel weer. Wat gaan we doen? Ja. Uh, nou, over een tweetal platen gaan we natuurlijk uh, de kwalificatie. Uh, ...die om twee uur verreden werd op het circuit van Imola... ...en deze wordt genoemd de Emilia-Romagna, eh, for, eh, Formule 1 race. En eh, Emilia-Romagna, waar staat dat voor? Ja, dat is het eh, gebied ten noorden van eh, Italië. Dat ja. is eh, Emilia en Romagna, die grenzen aan elkaar en die zijn eh, samengevoegd... ...en dat gebied eh, noemen ze dus eh, Emilia-Romagna... En uh, ja, daar woonden eigenlijk de rijkere Italianen. Oh, dus uh, een, oh. beetje, een beetje van het hogere niveau. Nou ja, Imola natuurlijk een, een, een klassiek, uh, een old school uh, circuit. Uh, met een natuurlijk hele uh, grote historie. Want ja, Aiton Senna kwam daar om het leven. En ook uh, Rot Ratsenberger kwam dat weekend in die Formule 1 race toen uh, om het leven. Maar de race ging wel door. Uh, die begint morgen trouwens om tien over één al. Ja, ja. Goed, over twee kijken we even terug naar de kwalificaties van die uh, Formule 1 race. Verder hebben we natuurlijk uh, om half vijf het dier van de week. En uh, we, hebben, uh, uh, we hadden Luna, de, een hond, uh, in, die is in het huis zit. Maar die is inmiddels weer geplaatst, dus dat is heel mooi. Dus we zitten weer in de katten en de poezen. En uh, we hebben vandaag uh, Mr. en Bruce. Uh, <laughs> Mr. Blues. In, ja, Mr. Bruce. <laughs> uh, uh, deze twee katten uh, zijn ook op, naastig op zoek naar een nieuw thuis. Het gedicht van de dag blijft nog even een verrassing. Kwart voor vijf is het zover, dan is het gedicht van de dag. Zos Live is ook nog even een verrassing. Want uh, ja, ik ben er nog niet helemaal uit welke van de twee het gaat worden. Maar daar komen wij wel uit, erop. Uh, dat is een registratie van een live concert. Wat uh, wij uh, graag u, u niet willen onthouden. Zos Live, dus Zandvoort op zaterdag, dan wel Zandvoort op zondag live. Een live registratie van een concert waar uh, vele vele duizenden mensen aanwezig waren. Goed, uh, de, de, de dier van de week, dicht van de dag, zoals live, uh, ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Gaan we het nog hebben over die lichtshow op het uh, circuit... want dat was uh, spectaculair uh, gisteren. Ja, ik, ik heb zoiets van geschiedenis is geschiedenis... maar jij hebt daar een uh, artikel over geschreven? Ja, nee, want het gaat inderdaad over volgende week. Hè. Het is geen geschiedenis. Oh, dacht ik. Het gaat volgende week plaatsvinden. Volgende week? Ja. Oké. Okay, nou, wellicht ja. dat we daar ja. ook nog even tijd uh, voor hebben. Tuurlijk. Oké, okay, nou dat dus in het uh, derde uur... En uiteraard ook weer uh, het een en ander aan Lekker blijf luisteren dus naar de Zalvoorts Radio. Oké, okay. we zijn overal te ontvangen, hè? dat hoor je wel. Ja. David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Streets. De single van David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Street rijden we met deze klassieker van IWF, ofwel Earth Winter, Fire en Fantasy. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Inmiddels kwart over vier geweest, om twee uur. Ja, aan het begin van dit programma, zo'n op zaterdag hadden we een uur lang de kwalificatie op het circuit van Imola voor de GP-race van morgen. De kwalificatie was een beetje rommelig. In ieder geval voor onze Max Verstappen, Albert-Jan. Ja, daar kom ik zo op. In Q2 was dat. Allereerst, Valtteri Bottas heeft de pole position behaald... voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Finn versloeg Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton... met een tiende van een seconde. Max Verstappen werd tijdens het tweede deel van de kwalificatie... in e Imola getroffen door een technisch probleem... maar was met dank aan zijn monteurs... die in no time een bougie vervingen... uiteindelijk gewoon weer derde. Voor het eerst in de 14 jaar wordt er dit weekend weer een Formule 1 race op het circuit van Imola verreden. En om het allemaal nog wat interessanter te maken... werd er in de aanloop naar de kwalificatie maar één vrije training afgewerkt. In plaats van twee keer een oefensessie van anderhalf uur op vrijdag... plus een training van een uur op zaterdag... moesten de coureurs het dit keer stellen met één sessie van 90 minuten op de zaterdagochtend. Lewis Hamilton was de snelste in, de, in die ene training op het Autodromo Enzo di Ferrari... Maar Verstappen was niet ver weg. Gaan we gelijk even naar Q2. De tweede sessie van de kwalificatie verliep bij Red Bull bijzonder problematisch. No power, it's not working, it's not working, klonk het over de boordradio bij Max Verstappen... toen hij naar buiten was gegaan voor zijn eerste run. De Nederlander keerde zonder een tijd te rijden terug in de pits. Er breek dus een probleem te zijn... ...met een bougie waardoor de motor haperde. Normaal gesproken neemt het vervangen van een sparkplug een kwartier in beslag... ...maar de montuurs van Red Bull leverden opnieuw een heldendaad door de reparatie in slechts enkele minuten uit te voeren. Verstappen had er vervolgens kennelijk alle vertrouwen in dat het wel goed zou komen... ...want hij keerde op een medium band terug op het circuit. De Limburger perste er vervolgens een 1.14.9 uit waarmee hij uiteindelijk zesde stond en dus veilig was voor Q3. En in Q3, de strijd om Pol zal weer ouderwets tussen Hamilton en Bottas gaan. De Brit deelde de eerste klap uit door de snelste tijd te klokken... waar de Fin net niet aankwam met 1, 13. Verstappen nam plaats op zijn gebruikelijke P3... maar was met wel even 17 seconden langzamer dan de Mercedes-rijders. Nadat hij een vorige kwalificatie juist dichterbij leek te komen bij Albon bleek de kwalificatie moeizaam te verlopen. Hij kwam tijdens de eerste vliegende ronde in Q3 buiten de baan... bij de negende bocht, waardoor hij na zijn eerste rund zonder tijd stond. Hamilton verbeterde zich in de laatste ronde met een 1.13.7... maar Bottas beantwoordde met een 1.13.6. Het, het gaat ook over niks, hè, die verschillen. Zodoende was het voor de Finn die op het circuit van Imola... voor de vierde keer dit seizoen de pole pakte. In plaats van dat Hamilton zijn tiende van 2020 bingelde, binnen hengelde. Een pisspoor lap, zo schreef een ontevreden Hamilton zijn laatste ronde na afloop. Verstappen verbeterde zich in de slotfase nog naar een 14.176, waarmee hij derde bleef, maar het verschil met de Mercedes-rijders terugbracht naar een halve seconde. Gasly deed het uitstekend door in de vierde tijd te produceren... waarmee hij zijn Alfa Tauri naast die Verstappen in de tweede rij zette. Daniel Ricciardo was maar een fractie langzamer dan de Fransman... En, en, en dus een vijfde. Albon ging in zijn laatste run nog naar een zesde tijd. Charles Leclerc, de, Charles Leclerc Danik Fiat, Landen en. Carlos Sainz vormen in de rest van de top 10 van de grid. De Grand Prix van Imola uh, van Emilia-Romagna begint morgen... schrik niet om tien over één. Tien over één, maar dan heb je nog een hele zondag... Uh, voor de die afgelopen is. Uh, Albert-Jan, kan je nog even een strandwandeling gaan doen? Jazeker, ja, maar weer. Ja, toch? Dus, Oké, okay, dankjewel. Dat was het uh, verslag inderdaad van uh, de kwalificatie... met Max Verstappen morgen op P3. Bottas 1 en Hamilton 2... Ja, we hadden het in het vorige uur het over die uh, challenge, de Jeruzalemma Challenge uh, van uh, Haarlem Singh. Afgelopen week is die uh, gehouden bij alle zorginstellingen die uh, hier in de regio zitten, konden eraan meedoen. Hij is uiteindelijk gewonnen met ruim 1800 likes door uh, de rijp uit Bloemendaal van uh, Kennerman Hart. Kennerman Hart uh, de Badaan uit Bentveld is een uh, tweede plek uh, geworden met uh, ruim 1400 likes... En de derde plek was voor het sparen in uh, Haarlem... voor de afleiding CRC. Uh, nou is de opvolger van uh, die Jeruzalemma... is volgens uh, sommige ingewijden... de vriendin van uh, die uh, zanger van uh, Jeruzalemma. En die heeft ook een plaat gemaakt. En dat moet eigenlijk het volgende plaatje worden... waar uh, andere mensen weer op gaan dansen. En dat kunnen diverse andere mensen zijn. We gaan het gewoon even uitproberen. Even kijken of Albert-Jan hier ook op kan dansen. Want dat kon hij op uh, Jeruzalemma ook, dus... Misschien lukt het ook op deze... Mr. Lemma, uh, Makassi, uh, tezamen met uh, Mr. Brown. Mourahoe. Ja, houd dat plaatje in de gaten. En, uh, misschien kun je daar ook een op doen. Wie weet, uh, komt er ook nog gewoon een uh, challenge over. Hier in de regio van uh, Zandvoort. Volgende plaat is uh, uit De Beste Zangers, dit seizoen uh, met uh, Stef Bos. En uh, we draaien hem even op een speciaal uh, verzoek. Uh, hier is uh, Lied voor Niemand Anders. Ik zeg er verder niks bij. Al gaat de zon ook altijd onder, Al is de lucht niet altijd blauw, Ik blijf geloven in een wonder met jou. Al blijft de wereld vast wel draaien, Al keert de tijd zich altijd om. Laat mij maar hier verdwalen en wachten op wat komt. Want opeens sta je weer voor me en ook al droom ik dit nu misschien. Er is niets, niets ter wereld mooier dan om jou, dan om jou. Gebruik dit lied maar als een anker Of als een jas tegen de kou Want dit is een lied voor niemand anders Voor niemand anders dan voor jou Voor niemand anders. Ja, waarschijnlijk wel. Je hoort, uh, het optreden van Stef Bos uit De Beste Songs, een lekkere plaats. Lied voor niemand anders. Uh, zo dadelijk om kwart voor vijf nog een heel mooi gedicht van de dag. Maar eerst zometeen de dieren van de week na deze van de uh, Bee Gees en Youth to Dancing. Dan kan je ook meedoen aan de challenge. Ja, dat is tegenwoordig helemaal in. Dus wie weet hè? Je weet het maar nooit. Je hoorde de beatjes en you should be dancing. En daarmee is het al vijf geweest. We gaan ze doen. De dieren van de week. Ja, want vorige week hadden we Luna. Maar Luna heeft gelukkig een uh, nieuw baasje gevonden. De hond uh, Luna. Luna hadden we al een keer eerder hè? Dat zei je ook. En uh, die is uh, toch weer teruggekomen. Dus laten we hopen dat uh, Luna nu... Uh, in ieder geval uit het asiel blijft en bij haar nieuwe baasje. Dan gaan we over naar de nieuwe dieren van de week. En dat zijn pozen. Ja, de allereerst hebben we dan Mister. Mister zoekt een plekje waar hij lekker zijn gangetje kan gaan. En waar niet te veel van hem verwacht wordt. Samen met Jip en Vina is hij bij ons in het asiel terechtgekomen En het liefst vindt hij het, vindt hij het samen met Jip en eventueel ook met Vena een nieuw plekje om te wonen. Hij vindt mensen nog erg spannend. En hoewel hij niet voor iedereen wegrent wil hij ook zeker nog niet geaaid worden. Een terrein waar hij muizen kan vangen met een maatje... en een plek waar hij kan schuilen zou ideaal voor hem zijn. En dan hebben we Bruce. Bruce is een enorme gezellige kater van 12 jaar. Hij komt meteen naar je toe voor een aai en een knuffel. En uiteraard ook voor eten. Hij zit graag bij je op schoot. Bruce heeft last van een te snel werkende schildklier... en krijgt hij voor medicatie. Hij gaat graag naar buiten toe en zoekt een huis zonder andere dieren, eventueel met wat oudere kinderen. Jongere kinderen houdt hij niet van en dit is een van de redenen van afstand. Omdat zijn schildkliermedicatie nu uh, ingeregeld wordt, mag hij uh, zijn gebitssanering nog niet uh, gedaan worden. Daarvoor moet hij eerst stabiel zijn. Als deze goed is, kan er gewerkt worden aan een stralende glimlach. Deze onderzoeken en gebitssanering is nog voor kosten van het dierentehuis, mits uitgevoerd bij onze arts omdat dit toch even gaat duren... kan het nog wel eens wel zijn... alvast op zoek te gaan naar een fijn huis. Want zeg nou zelf... thuis is toch veel leuker dan in het dierentuin. En waar verblijven Mr. en Bruce? Mr. en Bruce verblijven in het dierentuin Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk gelijk ook even op de website. wwwdierentehuis Want ook Mr. Bruce dienen een thuis. Mr. Bruce. Mr. en Bruce. Het kan zo maar een niet worden. Mr. Bruce. Oh nee, dat is Mr. Blue. Dat is weer een andere. Maar die gaan we wel draaien nu. Naar de dieren van de week. Hier is René Klein... samen met Paul de Leeuw. Winter are crying... Like old man slowly dying. And the only sound... ...the wind that fills the trees. Even gold against the moon And though it never seems too soon Sudden stillness As the rainfall starts to freeze I'm the Blue I'm here to stay with you And no matter what you do Janine Klein en uh, Paul de Leeuw en uh, Mister Blue, inderdaad ook uh, helemaal live, uh, Albert-Jan. Sinds de aantal weken doen wij uh, Zot live: Zandvoort op zaterdag en uh, Zandvoort op zondag uh, live. En uh, deze week is het uh, jouw beurt om, uh, om een leuke live registratie te kiezen die je graag uh, op de radio wilt draaien. Ja, nou ja, dat is een, een, een gebed zonder eind geworden eigenlijk. Want uh, bedoel, op een gegeven moment zat ik Woodstock. Kan je dat nog herinneren? Dat is uh, 1969. Geweldig, ja. geweldig. Maar de kwaliteit van, van die opnames is ja dermate dat... Uh, ja, je gaat wel mooi terug in de tijd. Het was een van de eerste grote openluchtconcerten. En uh, gratis zelfs. En uh, daar traden Santana op. Uh, uh, ja, noem maar op. Uh, Jefferson Airplane. En noem maar op, dat was een gigantisch. Nou goed, dat werd hem dus niet. Toen ging ik naar uh, de kans voor Bangladesh. Dat was ook uh, George Harrison en Friends, ten behoeve van uh, toen de hongersnood in uh, Bangladesh. Kwaliteit ook niet helemaal goed. Dus weer zoeken, zoeken, zoeken, zoeken. <laughs> toen kwam ik uit van uh, ja, tot twee jaar geleden hadden we vaak uh, uh, s'nachts uh, ook uitzendingen van uh, de blues night en uh, de soul night en noem maar op. Ja? En uh, nou, dat is toch even van de, van de programmering verdwenen. Maar uh, laat ik mij... Uh, de, ik zal me niet helemaal verraden... maar er zit kans in dat dat weer terug gaat keren. Weliswaar op andere tijdstippen. Maar ik denk dat we eind van de maand uh, toch programma's kunnen verwachten. Hopelijk die zich uh, richten op uh, de blues dan wel op de soul. Vandaar dat ik uh, voor de, uh, een voorproefje heb genomen... Uh, ik, had, ik weet niet hoeveel gitaristen kunnen uitkiezen. Ja, Eric maar, Clapton. B.B. De... King. Noem maar op. Maar ik heb gekozen voor Joe Bonamassa. Ja, wat? Nee, helemaal niks. Maar ja. uh, jij zegt inderdaad... de blues moet je in de nacht uh, draaien. Nou, kijk eens buiten. Het lijkt al bijna wel nacht. Hè. Ja. Dus uh, Wat dat betreft... Uh, helemaal goed. Het komt natuurlijk uh, doordat de klok een uur uh, verzet is. Ja, klopt. Dus, dus we doen net alsof het nacht is. <laughs> we en, uh, doen even of het nacht is. En we gaan naar de blues. Je ja. krijgt een uh, live uitvoering te horen van uh, Joe Bonamassa. Maar kijk op YouTube. Er zijn zoveel uh, nummers van hem die op YouTube terug te vinden zijn. Maar dit is toch wel een uh, veelzeggende titel. Live opgenomen in de the Greek Theater in 2016. Luistert u naar Joe Bonamassa met I'll Play the Blues for You. En daarna gaan we doen het gedicht op uh, verzoek Laat me. I feel real Nou, je hebt niks te veel gezegd, uh, albert John, Wat een prachtige bluesplaten uh, inderdaad. Uh, ja. Joe Bonamassa, inderdaad. En hij heeft er veel platen gemaakt. Maar ook in combinatie met Clapton, in, in, in, in, in combinatie met B.B. King en uh, noem maar op. Ook uh, Stones, geweldig. Gaan we naar YouTube en dan kom je eens wel tegen. Mooi. En van de blues gaan we naar het gedicht van de dag. Een gedicht op verzoek. Het gedicht heet Laat me... Ik ben, ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel in mijn gezicht. Ik ken de kroegen en de kathedralen van Amsterdam tot aan Groningen. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat, dat houdt de zaak in evenwicht. zal ik mijn vrienden niet vergeten. Want wie mij lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, dat moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag of volgend jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt, het komt vanzelf weer voor elkaar... Ik ben gelukkig niet veranderd Soms woon ik hier Soms leef ik daar Ik heb mijn leven niet verkankerd Ik heb geen bezit En ook geen bezwaar Ik hou van water en van aarde Ik hou van schamel Maar ook van duur Het is geen stuiver die ik spaarde Ik leef Ik leef gewoon van uur tot uur ik zal ook wel een keertje sterven, daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn gedichten dan maar zweven en verder, verder zoek ik het maar uit. Voorlopig blijf ik nog je dichter, je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer blijf ik wie ik ben.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 wie mijn lief is blijft me lief En waar ze wonen moest ik weten Maar ik verloor laatste brief Ik zal ze heus nog wel ontmoeten Misschien vandaag, misschien over een jaar Ik zal ze kussen en begroeten Het komt vanzelf weer voor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 er is geen stuiver die ik spaarde. Ik, ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me.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 Nog langer, maar ik laat me blijven wie ik ben. Laat... Weer een mooi gedicht van de dag. Dankjewel daarvoor, uh, Albert-Jan. Ik heb het altijd. Jod, uh, laten we inderdaad. Uh, ditmaal uh, de uitvoering van... Uh, Stef Bos en... Uh, uh, hoe heet ze, Miss Montreal uit... Uh, de Beste Zangers. We draaien hem uh, op speciaal verzoek. Zo is het maar net. Nou, we weten ook waarom het zo donker was. Want er is een geleken bui geval hier, ja, uh, Albert-Jan. Dat, dat hoort bij dit nummer, hè? Heb je een gele regenpakje bij? <laughs> het is op de brommers. Ik, ik heb een petje, mijn petje. Je petje, nou, wie weet. Misschien wordt het wat. We gaan nog uh, twee platen draaien tot aan het uh, nieuws. En weer van uh, vijf uur. En daarna nog een uh, uurtje Nog stop De Watertoren. En dan is hij er weer, hè, Fred hij met Entertainment for You. En één van die twee platen is deze. I'll take a little time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 This mountain I must climb Feels like a world upon my shoulder Through the clouds I see love shine It keeps me warm as life grows Als het dan een beetje donkerder wordt en ja nee, je hoort dit soort uh, platen op de radio... Dan, uh, ja, dan is de avond meteen weer goed, toch? Hij is er niet meer, ook. <laughs> You're a foreigner and I to know what love is. Ik had nog een bericht, dat moest ik even voorbereiden. Nou ja, dat, dat, het, het is niet zo ingewikkeld, want gisteren was er een lichtshow te zien op circuit. circuit. Ja. En uh, iedereen vroeg zich af, van, uh, wat is daar nou aan de hand? Nou, ja. blijkt uh, dat het uh, gaat om uh, de Amsterdam Music Festival... Die gaan een stream organiseren van de top 100 beste DJ's... In, uh, diverse, op diverse locaties hier in Amsterdam en uh, in de regio. Dus ook op het circuit Softforce. En uh, de optreders uh, die, uh, ja, die waren dus uh, gisteren eigenlijk. Hè. Er zijn opnames uh, begonnen daarvoor. En uh, dat kan je allemaal terugzien op 7 november. En Jij weet waarop je dat terug kan vinden. Ik weet dat helemaal niet Moet ik dat lezen? Dat is een heel end hoor. Nou, het is toch amf.tv of zo, volgens mij alleen maar. www.cm.com/ Nee, dat is het niet. Helemaal aan de onderkant staat hij. Helemaal aan de onderkant. Nou, dan ben ik een aardige fan. Uh, registreer je bij amf.tv voor updates en bereid je voor op het feest van het jaar. amf.tv, dan kom je daar. dan, kom en dan, je dan kan je er. kun je dus ook de en, livestream zien. En dat is allemaal op 7 november vanaf 8 uur. 7 november vanaf 8 uur, oké. Okay. Nou, dat was hem. Ook weer gelukt. Het zit er weer op. Goed, ja, nee, dat klopt, het ging heel snel. Nou, en dan uh, gauw naar uh, Schiphol, want we moeten naar uh, Italië. Oh ja. Imola. Ja. Dus, uh, Emilia Rom Romagna, hè, is Ja. Klopt, want uh, de race begint morgen om tien uh, minuten over één... op de diverse, sport, diverse speciale sportkanalen natuurlijk live te volgen. En de voorbeschouwing uh, begint om, al om twaalf uur. Dus uh, hou er even rekening mee. En wij worden maandag weer in raad tussen twee en vijf. Dus als je op de maandag luistert, goede maandagmiddag... avond en een uh, hele fijne zaterdagavond. En volgende week dan zijn we er weer. Uiteraard. Oké, okay. zometeen zaterdag, Vanaf zes uur. Tot volgende week. Dag. Doei doei.